De Amerikaanse staat Utah bereidt zich voor op de executie door een vuurpeloton. De moordenaar Ronnie Lee Gardner wordt straks tussen acht en negen uur Nederlandse tijd doodgeschoten. Verzoek om van de executie af te zien werden gisteren door het Amerikaanse Hoge rechtshof en door de gouverneur van Utah afgewezen. Gardner is waarschijnlijk de laatste Amerikaanse crimineel die voor een vuurpeloton sterft. In geen enkele Amerikaanse staat is het vuurpeloton nog toegestaan. Gartner wordt nog wel doodgeschoten omdat hij erom vroeg voor het vuurpeloton verboden werd. Hij wordt geblinddoekt en vastgebonden aan een stoel waarna vijf man op hem schieten. In een van de vijf geweren zit een losse flodder zodat niemand weet wie de fatale kogel heeft afgevuurd. Gartner pleegt op zijn 23ste zijn eerste moord en later vermoorde hij in de rechtszaal zijn eigen advocaat. De hoogste bestuurder van het Zuid-Franse departement Vaar... verwacht dat het dodental van het noodweer van dinsdag nog verder oploopt. Er zijn 25 lichamen gevonden... en volgens Franse media worden er nog 13 mensen vermist. Een van de vermisten zou een baby zijn van een maand oud... die uit de armen van zijn moeder viel. De meeste doden zijn ouderen, maar er zijn ook een 19-jarige man... en een 2-jarig kind om het leven gekomen. In het gebied wordt druk gewerkt aan het opruimen van de ravage. De voetballers van het Franse nationale elftal hebben beschaamd en verbitterd gereageerd op de nederlaag tegen Mexico op het WK. Frankrijk verloor gisteren met 2-0. De Fransen kunnen de tweede ronde alleen nog halen als ze hun laatste wedstrijd winnen van Zuid-Afrika... en als Mexico en Uruguay niet gelijk spelen. Bondscoach Dominic zei dat hij sprakeloos was en dat Frankrijk moet hopen op een wonder. Het weer in het zuiden zonnig, maar in de loop van de dag overal bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het Zandvoort. Zandvoort heeft, het heeft het al 20 jaar. En kom. jij beleeft het. ZFM het. in 2010 al 20 jaar live. We met, met nu de nacht.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 na nah.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 together. Hello, hello, got to have something to keep us together.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 I'm um. on a Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono un italiano: un giorno Italia, gli spaghetti a dente, è e un partigiano come presidente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 Giochi pieni di malinconia, un giorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con l'architetto.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 Ja, dat